Uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Weer houdt een topman van KPN het voor gezien. En het CDA in de Eerste Kamer stemt tegen het pensioenplan van het kabinet. Daarmee gaat 3 miljard bezuinigingen onderuit. Wat nu? Dat straks in de villa. Nu is het NWS-journaal met Jeroen Tjepkema. Vijf verdachten van de kunstroof in Rotterdam willen een volledige bekentenis afleggen in ruil voor strafvermindering. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zittingsdag van het proces in Roemenië. De rechter heeft het proces verdaagd tot 22 oktober om zich te beraden op het verzoek. Als hij het verzoek inwilligt kan de hele zaak waarschijnlijk in één zitting worden afgedaan. De verdachten worden ervan beschuldigd dat ze betrokken waren bij de diefstal vorig jaar oktober van zeven waardevolle kunstwerken uit de kunsthal in Rotterdam. De kunstwerken werden naar Roemenië vervoerd om ze te verhandelen. Eén verdachte is nog voortvluchtig. Camille Eurlings is benoemd tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. De oud-minister en KLM-topman neemt de vrijgekomen plaats in van Willem-Alexander. Die stopte toen hij koning werd. Eurlings zegt trots te zijn dat hij onderdeel is geworden van de wereldwijde Olympische Beweging. Eurlings is het elfde Nederlandse IOC-lid. Meer dan de helft van de provinciale wegen is niet veilig genoeg concludeert de ANWB op basis van eigen onderzoek. De ANWB bekeek 8500 kilometer provinciale weg... en kwam een aantal onveilige zaken tegen, zegt directeur Van Woerkom. Wat het beste voorstelbaar is, is dat de wegen eigenlijk te smal zijn. 2,75 meter per rijstrook, terwijl 3,25 meter de norm is internationaal. Ook de bermen zijn niet goed uitgevoerd... en er is ook verbetering mogelijk met de, met de middenbermen. Volgens de ANWB is de komende jaren ruim een miljard euro nodig... om de wegen te verbeteren... De organisatie zegt dat het aantal verkeersdoden dan met tientallen per jaar zal dalen. Studenten van de universiteit in Leiden die worden weggestuurd... omdat ze niet binnen vier jaar hun bachelordiploma halen... mogen hun tentamens overdoen. Minister Bussemaker heeft dat laten weten aan de universiteit. Vorige week werd bekend dat 25 rechte studenten weg moeten... omdat ze niet snel genoeg hebben gestudeerd. Maar volgens de minister is dat in strijd met de wet. De universiteit mag de examens best ongeldig verklaren, zegt Bussemaker. Maar dan moeten de studenten wel de kans krijgen om ze over te doen.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 Ah, en we bij de verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met Ik de dagelijksvilles zien, in de regio Rotterdam en Amsterdam. Opvallende zaken zijn de A16, Rotterdam-Breda... voor het knooppunt Ridderkerk, twee kilometer. Dat is een ongeluk op de parallelbaan. De A17, Dordrecht richting Roosendaal. Daar is bij knooppunt de stok de hoofdrijbaan dicht... na het ongeluk van vanochtend. Het verkeer kan omrijden via de A16 en de A58... En in de regio Europoort alweer flinke vertraging op de N15 richting Rotterdam. rijden voor spijkenissen ruim 4 kilometer. Na nou, de ster gaat de fila verder. Tot zo. U wilt toch ook een duidelijk pensioen voor uw werknemers? En dat tegen lage kosten en zo eenvoudig mogelijk? Ontdek BeFrank en geef uw werknemers online en realtime inzicht in hun pensioen. Helder toch? Kijk voor nog meer duidelijkheid op BeFrank.nl.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. Met Klinkende Munt, ons economiepanel. En vandaag zit er daarin Mariette Doornekamp, hartelijk welkom. Bestuurslid bij ABP, Groot Pensioenfonds. Hans de Geus is financieel journalist bij RTLZ, welkom ook Hans. En Jan Maarten Slachter, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. Welkom. We gaan, dus we gaan het dus lekker over de pensioenen hebben. En we beginnen met politiek nieuws rond de pensioen. Het is wel geen politiek panel, maar dit is wel heel belangrijk. CDA-senator Wopke Hoekstra die heeft vanmorgen bij de KRO gezegd... dat ook de eerste kamerfractie van het CDA tegen het akkoord gaat stemmen. Ja. Uh, het grootste probleem voor hun is namelijk de belastingvrije opbouw van 2,25 procent. Wil het kabinet hebben naar 1,75, dan zijn ze moordetjes tegen. Nog een paar ja. dingen, maar dit is toch wel het allerbelangrijkste... Uh, Mariette, uh, jou, uh, en, en als compensatie had het kabinet gezegd... ja, dan willen wij wel dat de premie uh, omlaag gaat. Ja. Maar ai, even niet bij nagedacht, zij gaan er niet over. Nee. Werkgevers, werknemers gaan erover. Nu heeft het ABP, jouw ABP Mariette, die heeft vanmorgen in de krant gezegd... Uh, die plannen van het kabinet, die leiden ertoe... helemaal niet dat die premie naar beneden gaan, maar juist omhoog. Ja. Leg uit. Ja, er zijn in feite twee plannen. Hè. Er is het, het, het Wittevenkader. daarmee gaat de premie naar beneden. Dat is dan belastingvrije... Dat is die belastingvrije voet. Dan ja. ga je van 225 nu naar 175. En als je minder opbouwt, krijg je ook minder premie. Maar wat er tegelijkertijd speelt, is een nieuw FTK en binnen die nieuwe regelgeving en eigenlijk ook al gedeeltelijk binnen de bestaande regelgeving maar zeker binnen de nieuwe regelgeving heb je een kostendekkende premie nodig en moet je in de toekomst die premie zeg maar verdisconteren met de nieuwe lage rente nu kunnen wij zeg maar als ABP die premie nog verdisconteren met een prudente rente die is 3,25 die gaat straks terug naar 2 nou als dat gebeurt gaat de premie, premie Ja, maar wat, wat, maar wat ik niet begreep vanmorgen dus, al in de krant en nu ja. eigenlijk weer niet wat heeft het met kabinet te maken die rente gaat omlaag, maar daar kan het kabinet niks aan doen. Nee, die rente is omlaag. Alleen de regelgeving ligt nu voor ja, dat bij, ik. bij Jetta. Dus ik bedoel, het is bij, zo bij, dat bij ze... de staatssecretaris. Maar Jetta zegt dus eigenlijk aan de ene kant... Wil het kabinet dit, hè, dit pensioenplan, ja. maar aan de andere kant hebben ze zelf nieuwe regelgeving ja. ingevoerd die het ons Zijn onmogelijk bezig, maakt. bezig, die is nog niet ingevoerd. We die hebben het daar het... net op zeg maar, consultatiedocumenten voor ingeleverd. Daarom is, je hebt ook een aantal kantenberichten gezien vanuit PFZW. waarbij uh, de discussie wordt gevoerd van moet je naar een reëel of een nominaal pensioen. Nou, binnen dat reële en dat nominale pensioen zit ook... Zeg maar de, de verdisconteringsrente voor zowel de verplichtingen als voor de rente. En als je dus naar de verdisconteringsrente zeg maar, voor de premie kijkt, mm -hmm. ja, dan zie je gewoon dat die premie Oké, okay, dus kortom zijn. nog even: dat, dat, dat is het, het technisch goed uitgelegde verhaal, maar dan komt het er dus eigenlijk op neer, Hans, als ik het goed begrijp. Het kabinet zegt: dit zijn de plannen en de pensioenfondsen moeten niet zeuren. We verwachten dan gewoon dat ja. ze die premie verlagen. Ja. Maar, zeg maar, Jet nu: dat kan niet, want datzelfde kabinet heeft nieuwe regels waardoor ja. dat onmogelijk dus is. is nee? Ik wilde even Zij de reactie. Even toch één ding Vooruit. Daar, daar erg ik me. Jij zei het net ook. Het is niet werkgevers en werknemers die de premie doen stijgen. Het is geen buffer die wij creëren. Het is gewoon wet en regelgeving waar we aan moeten voldoen. En als we niet met hmm. een regelgeving voldoen. dan gaat die premie met 40% omhoog. en okay. gaat bij Witteveen-Kader een stukje omlaag. Maar per saldo gaat die nog altijd. 12, 13 procent omhoog. Waterdicht dat... verhaal, Hans, de Geus? Ja, volgens mij konden we dit zien aankomen. Het kan gewoon niet uit. Als je met die nieuwe regels pensioen gaat opbouwen... dan uh, ga je komen. dus moeten de premies omhoog. Dat is uh, kort gezegd het verhaal, volgens mij. Maar ja, dat kan we je daar ook kunnen bedenken. Ja, met die nieuwe regels, uitgaande van die, die verdiscontering. Ja, precies, het met die nieuwe, het nieuwe ja. toezichtskader... waarbij je tegen ja. die lage rente ja. moet disconteren. Ja, ja. ja. Dat, is, dat is het punt. Dus het is, ja, wat er volgens mij achter zit... Het is, ja, het is gewoon een bezuinigingsmaatregel, want je kan minder aftrekken. En uh, ze hebben niet goed over nagedacht toen dat doorwerkt. Nou, volgens ja, mij ze hebben twee regelingen. Ze hebben maar en volgens mij twee... hebben we daar de Eerste Kamer voor om daar uh, dan nog eens goed ja. naar te kijken. Ja. Dus dat is ook nee? wat er nu gebeurt. Ja, ja. ja. Dat ja maar achter, het is toch wel uh, typisch dat uh, wat hier even simpel uitgelegd wordt. Dat weten ze in De Haag natuurlijk ook. Wat speelt hier dat dit dan toch uh, uh, zo op de spits gedreven wordt en waarschijnlijk onderuit gaat? Nou ja, hier speelt natuurlijk toch uh, heel, heel bazaal. Ik denk dat Hans het ook al zei. Er is gewoon geld nodig. Hè, dit, dit, dit betekent dat er minder, uh, minder aftrek uh, zal zijn. En ja. dat er dus meer in de schatkist achterblijft. Ja, maar dan gaan ze Op... niet halen dus. Want het gaat onderuit. Dan gaat heel die bezuinigingen onderuit. Toch? Ja, dat, dat, dat, dat moet nu dus inderdaad in de in Eerste Kamer uh, blijven. Uh, blijken. Eerlijk gezegd. Uh, heb ik zelf het sommetje niet gemaakt... wie er nu precies in de Eerste Kamer nog, nog, nog zijn te vinden... buiten de regeringspartijen. Uh, mm. uh, om dit, uh, om dit nog, te, nog te dragen. Ik neem aan dat het kabinet uh, die sommetjes wel, uh, wel maakt. Maar het ziet er inderdaad... Uh, uh, het ziet er moeizaam uit voor het uh, ja. kabinet. Maar het komt, als ik het goed begrijp, dus neer. De, de, ja, die belasting die mm -hmm. komt wel binnen. Of die minder aftrekt. Ja. Dus maar het komt neer op een lastverzaring. gewoon toch? Uiteindelijk, als je toch je pensioen opbouwt... en dan uiteindelijk, uiteindelijk zes zes benen... kan je dan bij de werkgevers ja, dan dan bij je, de je, werknemers neerleggen. In, in 2014 heb je inderdaad een verlaging. Maar 2015, met de invoering van het nieuwe FDK, gaat het weer niet direct ja, omhoog. Dus een lage en aftrek, Laste verzwaring, je zoveel, je zoveel nemen, lastenverzwaring die er... Ja, in. En wat ga je dan krijgen? We repareren het, we repareren het wel naar CO-tafel. Ja, maar ja, dat, en dan loop je natuurlijk wel tegen de sociale partners op. Die zeggen van, ja, ja ho, minder pensioen opbouwen. Dan praat je over een aanzienlijk minder pensioen. Ja. En meer premie betalen. Ja. Dat werkt niet. Er is een compromis gesuggereerd in het FD, Financiële Dagblad. Uh, wat mogelijk is, uh, want als het CDA niet meedoet... dan zit je met D66 en GroenLinks, die deken er ook verschillend over. Dat is nog veel complexer om daar een gezamenlijk iets uh, uit te brouwen. Maar een compromis zou kunnen zijn, waar iedereen zich in zou kunnen vinden... Voor Iedereen 2% opbouw. En dan, maar het probleem daarmee is dat je dan maar de helft van je bezuinigingen haalt, alles uitgerekend. Ja, waar, ook een, waar ook een oplossing van het probleem zit, is naar een macro-economische, stabiele discontovoet. Waar, waar dus ook de CERN naar kijkt, maak die hm. maakt die rentevoet, zeg maar, nu wat, wat beter en wat meer gerelateerd aan. Zeg maar wat bijna alle pensioenfondsen willen, een reëel pensioen uitbetalen. Waarbij reële rendementen horen. En daar hoort ook een reële discontovoet bij. Een reële rentevoet. Is dat een goed plan, Hans? Nou, een wat een voor mij nieuw en nog niet helemaal duidelijk is, misschien voor luisteraars ook niet, is dat ik dacht dat we al tegen de marktrente verdisconteerden. De toekomstige verplichtingen. Maar dat, daar komen dus nu ook de premies bij. Of wat, wat is het hieraan? Je rekent zowel binnen de premie als binnen uh, de verplichtingen met een rentevoet. Om hmm. die premie te Bepalen. Het is nu een beetje denk, te ingewikkeld om dat okay, even zo uit te zeggen. Even, even, even uh, een, een, een streepje onder, onder ja. dit hele verhaal. Is nou de bottom line gewoon wat het kabinet ook probeert? Zij moeten niet proberen om 3 miljard bezuiniging te halen... op, de, op welke manier dan ook met pensioenen. Nou ja, ik denk, kijk, wij hebben, als je naar het pensioenstelsel kijkt, dan hebben we een paar echte problemen waar wat aan moet gebeuren. Ook zeg maar als, als pensioenfonds. Ik bedoel, we worden met z'n allen ouder, daar moeten we wat aan doen. Daar hebben we zeg maar leeftijden aanpassingsmechanismen voor in het leven geroepen, waarbij je dus zeg maar de leeftijd als je gemiddeld ouder wordt, verdisconteerd, zeg maar in de opbrengsten van het fonds. Prima, daar zijn we ook allemaal voor. Je hebt een, uh, zeg maar een discontovoet die ons de afgelopen jaren voor de voeten heeft gelopen, doordat hij zo Student was, dat hij niet meer in relatie stond met een rendement. Zo, ja. zo laag. 2% waar we nu de verplichtingen tegen moeten verdisconteren. Terwijl we nog altijd gemiddeld over de afgelopen 20 jaar als HBP. maar de meeste fondsen hebben toch rendementen ja. tussen de 5 en de 7%. Rendement van ingelegd van dat van kapitaal. En ja. daar moet je ja. het en van hebben. En daar moet je wat aan doen. Ja. En die moet wat doen zeg maar, aan de schokken die op de markt. Zeg maar, uh, met pieken en dalen zich veel meer voordoen ja. dan een paar jaar geleden. Okay. En dat, dat moet je op kunnen lossen. Als je dat nou oplost, dan hebben we helemaal niet... zo'n verschrikkelijk ingewikkelde grote aanpassing nodig. Ja. Ik wil het even weer hebben over de KPN, Jan Maarten. Uh, weer is er een man verdwenen, een topman bij KPN. De een na ja. de ander, niet uh, elke dag of elke week... maar toch in een anderhalf jaar tijd zijn er nogal wat verdwenen. Blok zit daar dan nu nog steeds, min of meer alleen in natuurlijk een onmogelijke tijd, een ontzettend turbulente periode. En deze financiële man, die uh, die hele verkoop van e heeft voorbereid... en uiteindelijk ook heeft afgerond, is dus ineens weg en zegt om privé redenen. Dan denk je, nou, daar valt verder niet zoveel om te, over te zeggen. Maar het, het, het is een wat opmerkelijke leegloop. Ja, het gaat inderdaad het gaat wel hard en de timing is Ongelooflijk uh, uh, ongelukkig. Uh, op dit moment speelt de vijandige overnamepoging van America Mobiel. Het Mexicaanse bedrijf van Carlos Slim. Uh, uh, dat is als vijandige bestempeld, bestempeld door de uh, beschermingsstichting KPN. Die ook een beschermingsconstructie heeft ingeroepen. Binnenkort op een paar weken is er een, gewoon een aandeelhoudersvergadering over de E-Plus deal. Maar daar komt natuurlijk ook de overname uh, aan de orde. Dit is het moment dat alle hens aan dek moet ja, in zo'n En bestuur. alle hens verlaten het dek. En, en, en een, een hele belangrijke hens verlaat nu, uh, verlaat nu het dek. En dat is, uh, dat is, dat is op zich al heel erg uh, zorgwekkend. Want die man, die, uh, dat is ook zo plotseling dat er ook niet een, uh, een vervanger voor hem klaar stond. Het is dus niet zo in het persbericht. Het de plek is niet, leeg. Van, de plek is nu leeg. Uh, er, is een, uh, er is niet een interim man al aangewezen. Die zal ongetwijfeld komen. Maar die, die was er dus nog niet. Zo onverwacht mm -hmm. is, het, is het gegaan. Dat is één aspect. Maar het andere aspect is natuurlijk dat, uh, dat we ook niet weten wat er wat er precies onder dat besluit van hem uh, ligt. Maar dus jij gelooft dat privé, geloof jij niet? zo? Nou ja, het punt is, dat weet je natuurlijk niet. Uh, we, we moeten, uh, uh, er, is, er wordt verwezen, verwezen naar privé redenen... En het, is, en het is natuurlijk heel goed mogelijk dat mm -hmm. die er ook zijn. Uh, dat is alleen op geen enkele manier verder, uh, verder aangeduid. En dat, dat leidt inderdaad wel tot, mm. tot speculatie. Gezien... Je uh, bij... is er op los? Nou, dat, dat, is, dat, vind ik, uh, dat vind ik echt niet zo kies. Want het is nadenkbaar nee. dat er... Nee, maar dan vraag ik het anders, Jan Maarten. Uh, uh, dit, Tessel zei het net. Het is niet de eerste keer. Het is er zo vast een uh, topman die uh, weggaat. Ook een topvrouw een keer, geloof ik. Altijd ik, uh... op een ongelukkig moment. Altijd plotseling. Wat is daar gaande? Nou ja, het leidt tot de vraag... Uh, of Elko Blok, de bestuursvoorzitter van KPN, uh, zijn, zijn team voldoende in de hand heeft. En dat is op dit moment natuurlijk heel erg schadelijk voor het, ja. uh, voor het, voor het bedrijf. Ik denk dus ook inmiddels... Kijk, we, we komen uit een traditie waar als iemand verwijst naar, naar privéredenen... dan houdt iedereen gelijk op met vragen. Ja. Ik denk toch dat het, dat het zo is dat als je het bestuur zit van een groot beursfonds... Uh, dat de prijs uh, die je dan betaalt voor nou ja, de mooie baan, uh, het hoge salaris... is dat je een klein beetje privacy opgeeft in de zin dat je één regel in het persbericht moet besteden... aan de, aan de aard van die persoonlijke, okay. eh, persoonlijke redenen. Want dit, is gewoon, dit, dit, zorgt er voor, dit zorgt voor allerlei speculatie... waar, ja. waar, waar het bedrijf ook niet op zitten. Anders de Geus, wat denk jij dat er gaat? Nee, Daar is. ben ik het helemaal mee eens. En dat is dan de verantwoordelijkheid van degene die opstapt. Misschien van de vennootschap. Of dat je daar samen van tevoren al een soort van afspraken over maakt. Want daar hebben aandeelhouders, denk ik, recht op. En andere belanghebbenden. Heel op blok. Maar misschien moeten we zelfs nog één stap eerder gaan. We weten dat er voor op... blok? Ja, voor blok zelfs. Want we weten dat de opvolging van uh, scheepbouwer dat het echt een enorme vechtsituatie was. Je kunt je afvragen, en ik heb hem ook wel eens gevraagd... in een interview van ook naar zijn bedrijfsvoering. Het was eigenlijk gewoon een zak geld hè, van het oude netwerk... waar ze allemaal dingetjes mee probeerden. En het gold, dat kreeg ik de indruk in ieder geval... ook een beetje voor hun personeelsbereid. Er is nooit echt een sterke cultuur geweest van samenwerken. En ik denk dat het daaronder al aan geschort heeft. Blok heeft zich naar boven gevochten, maar er is nog steeds geen... Gevoel van saamhorigheid. Dat is een beetje wat, wat er op mij afstraalt. Maar je dat zit in de, in de top van een, hele groot, nou. van een heel groot bedrijf waar veel geld om, om gaat. Uh, je, wat, wat proef jij? Wij nou ja, vechten in elk geval niet. Ja, ik denk, ik denk dat het zoiets zou kunnen zijn. Het is wel. Ik, bedoel, ik blijf gissen en ik vind gissen hou ik ook niet zo verschrikkelijk van. Dus het is mm -hmm. veel zuiverder als iemand dan toch net even een extra boodschap meegeeft. Als het wel privé is en er wel echt iets in de privésfeer aan de hand is. Ja, dan moet je niet met z'n allen gaan zitten speculeren. Dus het zou in die zin ook veel netter zijn als die er een klein zinnetje bij zetten. Maar tegelijkertijd geeft het wel voeding aan het verhaal van ja, het is niet de eerste keer dat er iemand opstapt. Wat is daar met de sfeer aan de hand? Mm -hmm. Nog even ja, ik vond, vond het wel een goed, ja. goed voorbeeld, want, want je ziet dus dat, dat de cultuur wat dat betreft wel wat aan het veranderen is in het bedrijfsleven. Uh, Tom Buchner, de bestuursvoorzitter van Action Nobel, die raakte vorig jaar, een nieuwe bestuursvoorzitter, oh ja, die, uh, die werd vorig jaar ziek of, ja. of overwerkt of naar nou, je val. En daar, uh, uh, daar, daar heeft het bedrijf inderdaad iets over gezegd. Van, nou, hij was inderdaad overwerkt. Hij was een aantal maanden uit de, de Heel open over. En daar, ja, waren ze, daar waren ze opvallend open over. En dat betekent dat hij dus ook terug kon komen... toen hij eenmaal weer beter was en nu gewoon aan het werk is. En daar worden eigenlijk ook geen vragen meer over gesteld. Dat is net die ene zin in het persbericht ja, die verschilt. Heel, heel goed voorbeeld. Ja. Maar ja, hij bleef, dat maakt natuurlijk ja. anders. Ja. En het is een ander bedrijf. En ik merk steeds meer ook dat toch bedrijven hun best doen... om ook in dit soort informatieverschaffing, maar ook met de pers... toch proberen opener te zijn. Ja. En dat is heel goed gewoon. Ja, maar maar nu, ik wilde toch nog wat, even even snel Maar jij bent wel heel, heel koersgevoelig. Dus ik kan me ook al voorstellen dat juist die ervaring, bedrijven zich twee keer achter de oor ja. krabben... voordat ze zo'n stap zetten. Hoewel, wat, was, de wel, dat ja, was, was Axo toen koers... bedoel je. Ja. ja, Ja, ja. die heeft toen echt een, een soort koersval gemaakt. Hmm. Met ja, ik was heeft... toch? Dat ja, feit nee, nee, is er. Ja, ik ben ervoor. Dus maar ik wil er toch nog even iets heeft, iets anders bij halen. Want het is een enorm groot bedrijf. Uh, ze hebben het heel erg moeilijk. Die markt waar ze in zitten is heel erg moeilijk. Door dit soort gedrag, wat al maar terugkeert, staan ook gewoon straks banen van gewone mensen op het spel. Even lekker iets uh, demagogische <laughs> tegenaan. Maar dat is wel waar toch, maar Je ze te lachen en al zo. Zo'n zin ja, het altijd zo. goed hoor. Ik vind het heel goede opmerking. Gewone ja. banen voor gewone mensen. Als, als, als ze nou daar eens aan denken. En hun fatsoen nou ja. waren. Uh, kijk, ik heb vanochtend in de column ook, ook zo ongeveer zo omschreven. Je krijgt, uh, je krijgt in zo'n functie het vertrouwen van miljoenen mensen. De klanten van KPN, de werknemers van KPN. Maar ook de aandeelhouders van KPN. Mm -hmm. En uh, daar staat wel, wel wat tegenover. Dat vertrouwen krijg je... Uh, en dat is gelijk ook een opdracht. En als je dat dus niet meer kunt dragen om de een of andere reden... Uh, dan vind ik inderdaad dat van je mag worden verwacht tegenwoordig... dat je daar wel iets meer over zegt dan ik heb, ik heb redenen. Jan Maarten, nou is er, dat zei je over een paar weken... is er die bijzondere uh, aandeelhoudersvergadering natuurlijk over alles. De, de, de verkoop van e is afgerond... maar een dreigende overname wel of niet zelfstandig blijven. Gaat, gaat er dan ook over dit gesproken worden, over de bedrijfscultuur... Nou ja, wij, wij gaan natuurlijk naar die aandeelhoudsvergadering dat en, zullen het, daar, ik en zullen daar wel deze vraag uh, stellen. Ja. Dan is natuurlijk altijd de vraag hoeveel uh, informatie je dan krijgt. Ik heb daar niet hele grote hoop op, uh, maar het is natuurlijk wel aan ons om die vraag te, en vraag te stellen. En je stelt hem nu alleen nog maar aan meneer Blok, want het is de enige die daar nog zit nou, of dat, niet? Nee, hij heeft, nog, hij heeft nog twee collega's in de, uh, in de raad van bestuur. Willen jullie trouwens die, die vijandige overname tegenhouden? Nou, of wij, doen willen het dat, wij willen dat. In de eerste plaats is het nog steeds niet meer dan een voorgenomen bod. Mm -hmm. uh, uh, en is er nu dus die beschermingsconstructie opgetrokken. Dus, dus wij hebben verder ook niet zoveel meer ja. uh, tegen te houden. Maar jullie wat vinden het wel ik, goed dat dat gebeurt? Nou, wat denk ik belangrijk is, is dus dat partijen nu uh, weer rond de tafel uh, gaan zitten. En dat er mm -hmm. uiteindelijk een, uh, uh, een bod komt waar. Uh, uh, uh, nou ja, aanbehouders het, het in kunnen vinden, maar waar ook uh, voldoende duidelijkheid is over wat er nu verder gaat gebeuren. Ja. met wil jij eraan, Mariet? Want je maakt er dus zo'n gebaar. Ja, nou, ik, ik, of het bod goed is, dat is lastig, denk ik, op dit moment. En of het uh, voor wie het goed is, is ook nog lastig. Dus ik, dat, dat denk ik, dat, dat is op dit moment gewoon nog moeilijk te beoordelen. Hmm. Nou, goed, laten we naar Hans Biesheuvel gaan. Dat was tot voor zeer kort de baas van het MKB. Midden en en een midden- klein bedrijf. Ineens uh, was hij weg. Uh, midden in zijn tweede termijn. En uh, iedereen dacht: God, wat zou er zijn? Eigenlijk geen idee. Maar nu weten we het. Hij had ontzettend de pest in. Eigenlijk was Over hij privé heel erg. Ik heb gesproken. Ja, ja niks privé. Ja. Dat ja. heel hij mooi eerst. Voorbeeld. Maar ja, nu hij is hij namelijk naar buiten zeg. gekomen. Hij heeft een nieuwe ondernemersorganisatie opgericht, Ondernemend Nederland. En waarom? Omdat hij zei. Bij het MKB zag ik nooit één ondernemer. Ik zat alleen maar met de Loek Hermansen van deze wereld aan tafel. Oud-politici, waar niet mee te dealen valt als het echt gaat om onderne ondernemerschap. Precies, vergadertijgers. Ik heb daar schoon genoeg van. Ook dat het MKB bij VNO en Cw ooit is aangesloten. Allemaal helemaal niet goed. Nieuwe ondernemers der Nederlanden, sta op en schaart u zich achter mij. Hans de Geus. Heeft de man groot gelijk? Uh, nou ja, dat kan hij zelf het beste beoordelen. Maar ik, wat je leest, denk ik dat er wat in zit... dat de belangen van de kleine ondernemers niet genoeg gediend worden. En dat is natuurlijk ook moeilijk, want VNO... He, hele grote exporterende bedrijven hebben hele andere belangen... dan kleine bedrijven die het lokaal van de klanten hier moeten hebben. In het tweede geval zou je bijvoorbeeld misschien niet willen bezuinigen... want de mensen moeten koopkracht houden. Terwijl exporterende bedrijven willen misschien wel lagere loonkosten... dus die houden graag de lonenlaag. Dat kan echt botsen. Mm -hmm. dus maar ik dan denk heb dat... je het alleen maar over de in, binnen VNO-NCW. Nou, de hij vraag zegt, is, dus... hij, ziet dit, hij ziet dit. En hij, ik denk dat hij nu inschat... Uh, nou, ten eerste maakt hij misschien een emotionele keuze of met zijn hart. Dat vind ik altijd mooi als mensen dat doen. En ten tweede hoop ik dat hij op die manier zijn belangen ook beter kan verdedigen... door als een soort splinter tussen de mm. werkgevers ook aan die tafel te komen zitten. En ik heb een mooi voorbeeld, want er, is een, er zijn wel andere werkgeversclubs ook... die bijvoorbeeld het zer Energieakkoord ook aan tafel zaten. En ik ben niet geheel belangloos, want ik zit in de Raad van Advies van de Groene Zaak. Dat zijn ja. de groene koplopers, die voelden zich bij VNO te weinig... He, VNO toch te veel op de fossiele uh, vervuilende belangen zittend... te weinig gerepresenteerd. En die zitten wel aan tafel. Dus ja. er zijn voorbeelden dat, dat, je, het lukt. dat je meer stem krijgt misschien. Maar dat is natuurlijk een beetje een gok, maar ik denk dat hij vooral zijn hart volgt. En dat is altijd mooi. Ja. Maar hoe enorm moet je het gehad hebben als je de baas bent van zo'n club... En je zit aan tafel ja. en je hebt allerlei invloed. En je vertegenwoordigt uh, uh, duizenden ondernemers, miljoenen werknemers. Uh, en je stapt eruit en, en, je hebt, uh, en een dag later of een week later is dit je verhaal. Het is, het is inderdaad bijna... Uh, man... Met een hele onzekere toekomst, want je weet niet of dit gaat lukken. Maar ja. ik vond het heel opvallend, want in het begin van zijn, van zijn ambt... zei hij nog dat hij het goed vond dat er bezuinigd werd. Mm -hmm. dus die dacht hij, ja, dan moet ik dit soort werkgeverstaal misschien spreken. En daar is hij later helemaal van teruggekomen. Ja. Dus hij heeft zelf ook een soort proces doorgemaakt. Ja, maar wat maar. ik mij nou afvraag... Maar... Is het nou? dit zijn allemaal dingen die kun je als buitenstaander zelfs gewoon allemaal beredeneren en aanzien komen. Is het hij dus ook? Is het nou een kwestie van dat hij dacht toen hij aantrad, dat ga ik eens even flink veranderen, de bezem doorheen halen en hij is gewoon op zijn mijl gegaan? Het zijn best kunnen. Ik ja. denk dat dat niet uit te sluiten is. Dat hij zich inderdaad had voorgenomen om het een en ander te veranderen. En dat hij gewoon van muur naar muur is gelopen. En helemaal niets tot stand bracht dat, van wat, ja, wat, wat er in zijn hart leefde. Ja. Ja. En dat hij uiteindelijk heeft gezegd van nou oké, okay, dan geef ik er de brui aan. Ja, want het gaat hem ook ja. heel erg om de manier waarop ook niet alleen dus binnen VNO en CW... maar binnen het MKB, zei hij, zou je toch... Het liefst hebben dat ik met ondernemers met ondernemers aan tafel zit. Nee, ik zit met. branchevertegenwoordigers. voor dus ja. hele branches. En dat zijn ja. allemaal weer. oudpolitici en mensen die verder helemaal niks met die branche te maken hebben. Ja. Dus je, je drinkt ook niet door in ondernemend Nederland. Ik en daar zeggen, heeft hij natuurlijk wel een punt. Hij heeft u volledig een volledig punt. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je wordt gesandwiched. Uh, door, uh, door Bernard Wientjes. Uh, en uh, van Kesteren. Dan, dan krijg je het in benauwd. hand. Dat kan Kesteren, me heel goed voorstellen. Hee, maar toch zijn natuurlijk ook veel dingen die hij misschien zich van tevoren ook had kunnen bedenken. Dat die, ja. die samenstelling van het bestuur, dat was natuurlijk, dat was natuurlijk ja. duidelijk. Ja. Uh, en ik moet zeggen, ik vind het ook niet helemaal chique. Uh, dat je, dat je, hè, vorige week stond hij nog voor, voor die zaak. Ja. Of, of wat is het vorige maand? Uh, het is een beetje alsof ik nu weg zou gaan bij de VEB... en volgende week een nieuwe beleggingsvereniging ja. op zou richten. En zeggen, dit is eigenlijk veel La, beter. Nou ja hij, zal, ja, hij zal zich verdedigen door te zeggen, denk ik... van ik sta voor dat MKB en dat kan veel beter met een hele andere club. Ja, dat is, dat is denk ik zo. Ja, je weet ja. Niet dat het intern is geweest, dus misschien heeft hij zich wel, zeg maar, heeft hij wel heel hard geprobeerd om het te veranderen, en heeft hij uiteindelijk gezegd van oké, okay, ja. die gaat, dan ga ik weg, ja. en dan ga ik het ook op een andere manier doen. Ja, Hans en, heel kort, want nou, een paar zei hij ook natuurlijk ook al dat hij het helemaal gehad had met die sociale akkoorden. Hij is gewoon misschien niet zo diplomatiek, hij is misschien niet opgewassen in die ja. wereld, en ik vind het wel fijn dat er dat soort mensen ook zijn. Zo. Ja, oké. Okay. Wie <lacht> staat? Uh, minister Duisenberg van Financiën die is veel te optimistisch geweest over de waarde van ABN Amro, en dat zegt Kees Maas, oud-financieel topman van de ING. Voorzitter van de Commissie Banken. Volgens hem is de bank uh, niet 15 miljard waard, wat Dijsselbloem denkt, de denkt, maar um, hooguit 8. Uh, wie wil er eens eerst wat over zeggen? Heeft, die, uh, Kees, uh, Hans, uh, heeft Kees Maas gelijk? Yes. Kees, ja, heeft ik Hans heb even, Maas even gewoon opge opgezocht wat, uh, wat het eigen vermogen op de balans is van ABN AMRO. Dus de boekwaarde is 15 miljard. Nou, hoe handelen andere Europese banken ongeveer op de helft van hun boekwaarde? Dus de beurs vindt dat de banken ongeveer de helft waard zijn... van wat ze zelf zeggen dat Zo ze waard zijn. Zo simpel is het. ABN AMRO staat op 13,5. We weten niet... Of ze de helft waard zijn, maar dat is hoe de markt het nu wel prijst. Dus dan zit je op 7,8. Dus dat lijkt me een behoorlijk goede rekenschap. Ja, dat, dat zou inderdaad uh, uh, dat, dat zou relevant zijn als Abielommel vandaag naar de buurt zou gaan, maar dat is niet, die, niet zo. Uh, vorige maand uh, hebben we het besluit uh, gehoord, wat eigenlijk geen besluit is. Namelijk. Uh, dat volgend jaar pas een besluit zal worden genomen over een eventuele beursgang van ABN Dat vindt dan ja. op zijn vroegst een half jaar later plaats. Dus op zijn vroegst 2015 gedeeltelijk. Dus dan krijg je het eerste deel 2015, dan 2016, tweede deel, 2017, derde deel. Ja. Hoeveel dat bij elkaar op gaat leveren, daar is geen zinnig woord over. Nee, dus maar, maar, maar ja, zou die cijfers dan zo ontzettend anders liggen? Zouden die niet gewoon in groze kans liggen zoals nu? Ja, ik denk altijd van, je hoeft niet zo ontzettend ver terug te gaan. Ik bedoel, naar 2007. En als je dan kijkt wat een bank waard was. Al pas ja. zes jaar geleden. Uh, ik ja, bedoel, dus er kan, kan natuurlijk in zo'n markt best wel wat veranderen. Ja. Hoewel ik denk dat bij financiële instellingen die kans op dit moment niet zo heel erg groot is. Maar ik helemaal zeker van dat vandaag een bank zeg maar de helft van zijn eigen vermogen waard is, ja. dat hij dat volgend jaar ook waard zal zijn. Ja, dat ben ik helemaal eens. We hebben er vanuit dat is, uh, nee, dan je ervan uit dat kun je niet zo beter wordt. Maar, maar kan mm. worden. je hebt heel snel ja. nog eventjes: er zijn vragen gesteld over bizarre salarissen van beleggers in de, pens in de pensioenwereld. Ja. Kleinsma zei dat vind ik ook bizar. Ja. Die salar 11 miljoen voor een belegger, maar ik ga er niet over. Uh, dit is een marktpartij, de DAG. Ja, Wat dat jij? Is, uh, dat ging over Alpinvest. Ja, Alpinvest. Uh, dat is, Alpinvest is natuurlijk een van de bedrijven waar wij een paar jaar geleden samen met PFCD... Die beleggen voor pensioenfondsen. Voor pensioenfondsen ja. Waar we afscheid hebben, van hebben genomen. Eén van de belangrijke redenen was dat we zeg maar, dit soort salarissen vonden, dat we ze niet meer konden verkroppen. Uh, we, we, we beleggen nog steeds bij Alpinvest. Want dat kun je zeg maar, de grote bedragen die wij daar beleggen, kun je niet morgen doorhalen. Maar. We zijn ook echt wel bezig om dat meer zelf te gaan doen. Ja. En dan zeg maar wat verder weg te gaan zitten van dat soort zaken. Maar niet dat de minister de bevoegdheid heeft om tegen jullie te zeggen... je mag niet met die belegger in zee gaan, want die betaalt veel te hoge lonen. Ja, weet je, kijk, uiteindelijk moet je... en dat, dat zit natuurlijk door het hele systeem heen... laten wij nou alsjeblieft wel zelf kunnen blijven kiezen met wie we beleggen. Want hm. we zijn er om een goed pensioen voor de gepensioneerden te realiseren. Ja. En dan heb je in Daar de markt... Daar gaan we vanuit. Ja, dan, dan heb, dat was dan was het dan ook je in de markt voor En dan, uh, that's it. Maar je ja. hebt de Doornenkamp. Van ABP, dankjewel. Hans de Geus van Z en Jan Maarten Slachter van de VEB, bedankt. De villa is er morgen weer vanaf half vier. En zometeen na het journaal hoort u natuurlijk het Radio 1-journaal. Met niemand minder dan Tim Overdiek. En misschien wel een van de meest veelzijdige uitzendingen die ik me kan herinneren. Um, <coughs> kleine greep: ik ga het hebben over intrisis binnen het Internationaal Olympisch Comité, um, over het niet Kloppen van de berekeningen van ons pensioen. We gaan boeren naar goud en diamanten in Duitsland. Een verborgen schat, heel spannend. We gaan niet boeren naar goud in Roemenië. Terwijl dat er wel ligt, maar het mag niet. En internationale diplomatie is een terugkerend thema. Natuurlijk over Syrië, maar ook diplomatie over reuzenpandas. Een rail tussen China en België. Thuis op me nu al. Oké okay, Tim, dank je, we gaan luisteren. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal, nu met Jeroen Tjepkma. Het kabinet zal volgende week op Prinsjesdag bekendmaken... welke straaljager de opvolger wordt van de F-16. Volgens bronnen in de coalitie komt dan naar buiten... dat het kabinet kiest voor zo'n 35 JSF's. Het besluit over de JSF staat in de zogenoemde visie... op de toekomst van de krijgsmacht van minister Hennis Plasgaard van Defensie. Die wordt dinsdag samen met de begroting gepresenteerd. Syrië stemt in met het Russische voorstel om de chemische wapens in het land onder internationaal toezicht te laten stellen, meldt het Russische persbureau Interfax. Ondertussen bereidt Frankrijk een resolutie voor de VN-veiligheidsraad voor, waarin staat dat Syrië ermee akkoord moet gaan dat de chemische wapens worden ontmanteld. In de ontwerptekst staat ook dat de daders van de gifgasaanval in Damascus zich moeten verantwoorden bij het internationaal strafhof in Den Haag. Vijf verdachten van de kunstroof in Rotterdam willen een volledige bekentenis afleggen in ruil voor strafvermindering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 In de haven van Rotterdam is voor het eerst in de geschiedenis... een Chinees vrachtschip aangekomen... dat via de noordelijke ijszee van China naar Rotterdam is gevaren. De tocht van de Yongsheng was zo'n 4500 kilometer... en begon een maand geleden. De noordelijke route is korter en ruim twee weken sneller... dan de normale vaarweg via het zuiden. De universiteit Leiden is op de vingers getikt door minister Bussemaker. De tentamens van 25 rechtenstudenten zijn ongeldig verklaard... omdat ze hun bachelordiploma niet binnen vier jaar hebben gehaald. Volgens bussenmaker mogen de tentames wel geschrapt worden... maar moeten de studenten wel de gelegenheid krijgen om ze over te doen. <totstuken> en Camille Eurlings is benoemd tot lid van het Internationaal Olympisch Comité... en neemt de plaats in van Willem-Alexander, die stopte toen hij koning werd. Eurlings is het elfde Nederlandse IOC-lid. Dat waren de hoofdpunten. En hoe het ervoor staat op de weg hoort u van Kees Kwaks. Nou, ondanks het onstuimige weer verloopt de avondspits nog niet exceptioneel druk. De meeste files staan in de Randstad. Wat eruit springt is de A7 Amsterdam-Horen. In Purmerend-Noord staat 6 kilometer. Is een auto met aanhanger geschaard. Het keer kan omrijden vanuit Amsterdam richting Horen via de afrit Volendam. En rijdt dan over de N247 en de N244. Een ongeluk bij Rotterdam op de A16 en naar Breda op de parallelbaan. 4 kilometer file voor de Ridderkerk. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal, 2 kilometer bij Roosendaal West. De hoofdrijbaan is dicht bij het knooppunt De Stok... na opruimwerkzaamheden op het ongeluk van vanochtend. En het verkeer kan omrijden via de A16 en de A58. Bij Rotterdam de langste file op de A20 richting Gouda... voor knooppunt De Brechtseplein, 5 kilometer. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan.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 Goedemiddag, een nieuwe voorzitter voor het Internationaal Olympisch Comité. Die verwachten we deze uitzending. Het IOC is de machtigste sportorganisatie ter wereld. Met Camille Eurlings als het kerstverse lid namens Nederland. Ik praat met iemand die de machinaties van deze club goed kent. Josephine Trehi is deze middag in Kampen. Eens kijken hoe ze in deze doorsnee stad denken te bezuinigen. Want Nederlandse gemeentes krijgen straks minder geld en meer taken. Dus wat kan wel en wat kan niet? Dat is de opdracht voor Josephine. En ik ga het hebben over proefboringen. Nee, niet naar schaliegas, maar boren naar een vermeende nazieschat vol goud en diamanten. Dat mysterie en nog veel meer. Dit NMS Radio 1-Cnaal. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen in Parijs, want als het aan Frankrijk ligt... dan gaat de VN-veiligheidsraad weer een hoofdrol spelen... in de crisis rond Syrië. Parijs werkt aan een resolutie voor de VN-veiligheidsraad. En daarin wordt Syrië opgeroepen om zijn chemische wapens... onder internationale controle te stellen. In Parijs, correspondent Ron Linker rond, hoe ziet die resolutie er verder uit? Nou, kern van de resolutie, Tim, is dat de dreiging... van de Syrische chemische wapens gaat verdwijnen. Dat zei minister Fabius van Buitenlandse Zaken. De France wil agir de bonne foi pour qu'une réponse ferme, précise et vérifiable à la menace chimique syrienne puisse enfin... Een diplomatiek initiatief dus van de Fransen, maar eigenlijk net zo belangrijk is wat er gebeurt als Syrië zich niet aan zo'n resolutie zou houden. Want Frankrijk wil dat die resolutie valt onder uh, hoofdstuk 7 van het VN-Handvest. En dat wil zeggen dat als Syrië de regels schendt, dat dan militaire represailles toegestaan zijn. Je weet het, lange tijd was er kritiek op een eventuele militaire interventie van Frankrijk en Amerika, omdat er geen rugdekking was van de VN-veiligheidsraad. Nou, dat gaat veranderen. Als de Fransen hun zin krijgen en die resolutie wordt aangenomen. Want op welke manier wordt in zo'n resolutie opgenomen dat die, die ernstige consequenties, die mogelijk militaire acties, uh, mogelijk kunnen worden gemaakt? Ja, de Fransen hebben gezegd dat er eigenlijk aan een aantal punten moet worden voldaan in die resolutie. Ze willen dat Syrië het chemisch wapenarsenaal laat ontmantelen. Dat er inspecteurs komen van de, de Verenigde Naties. Dat de gifgasaanval wordt veroordeeld in het openbaar. En dat de verantwoordelijken daarvoor naar het internationaal strafhof gaan in Den Haag. Dus anders, allemaal onder toezicht van de VN. Dat lijkt inderdaad een diplomatieke uitweg te zijn. Maar... Het is ook duidelijk dat Frankrijk dus de druk op de ketel blijft houden. Militair ingrijpen blijft wel degelijk een optie... en wordt zelfs een door de veiligheidsraad goedgekeurde optie... als die resolutie wordt aangenomen. Zijn er reacties op dit Franse voorstel? Nou ja, het onderhandelen begint nu pas echt. Hè. De andere permanente leden van de Veiligheidsraad... Amerika, Engeland, China en Rusland... die zullen zich nu gaan buigen over dit voorstel. Voorlopig houdt men daar de kaarten tegen de borst. En het wordt natuurlijk met name interessant wat de Russen van die resolutie gaan vinden. De Fransen lijken ervan overtuigd te zijn dat ze een win-win situatie hebben. Als de Russen ja zeggen, dan accepteren ze dus een militaire ingreep... mocht Syrië zich niet aan de regels houden. Als de Russen nee zeggen, dan hebben ze zich ongeloofwaardig gemaakt... omdat ze dan hun eigen plan hebben weggestemd. Zeg Ron, even over de agenda, want we gaan deze uitzending meer hebben... over Syrië en Amerika en Rusland. Ja. Uh, heb je enig idee wanneer de VN Veiligheidsraad over deze resolutie zal gaan stemmen? Nou, kijk, het onderhandelen begint dus nu pas. Hè. Nou, daar gaat zeker een paar dagen overheen. Want men wil alleen een resolutie in stemming gaan brengen. waarvan men weet dat die het gaat halen. Hè. Dus dat in ieder geval die vijf permanente leden, dat die. In gaan stemmen. Dus het zal minstens in ieder geval niet ge, geen veto uitbrengen. Ze kunnen zich ook nog onthouden van stemmen. Daar gaat minstens een paar dagen overheen. Dus het zal ook minstens een paar dagen duren voordat er over gestemd zal worden. dank je dankjewel. En later natuurlijk gaan we naar Washington om te kijken hoe dit plan daar valt in die discussies die nu gaande zijn met het congres. Als Nederlandse gemeenten niets doen, dan hebben ze in 2017 een tekort van 6 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in de opdracht van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. En dus moeten worden bezuinigd. Josephine Trehi, jij bent naar Kampen gegaan. We hadden een uitgebreide discussie vanmorgen in de redactie... om te kijken op, op, op, op welke plek je het best zou kunnen opduiken. Waarom heb je voor Kampen gekozen? Ja. Nou, kijk, uiteindelijk krijgen we natuurlijk allemaal te maken met die bezuinigingen. Maar ik dacht, laten we kiezen voor een uh, gemiddelde stad... Uh, waar het financieel niet heel goed gaat, maar financieel ook niet heel slecht gaat. En toen ben ik hier op Kampen uitgekomen, 51.000 inwoners... En ik ben benieuwd wat ze hier al merken, want er wordt hier nu ook al bezuinigd. Hè? Wat, wat merken ze daarvan? Hoe kijken de inwoners naar de toekomst? Maar hebben ze zelf misschien ook ideeën? Want weet je, we kunnen altijd zeuren over bezuinigen, maar dat moet gewoon gebeuren. Maar wat zouden de mensen dan zelf kiezen om op te bezuinigen? En uh, luister even mee, want ik sprak net al een mevrouw en die kwam aan op de scootmobiel. En die zei ook al dat ze nu al van alles merkte. En ze had het over de regiotaxi. Dat zijn van die busjes, hè? die oudere mensen of... Uh, Gehandicapte mensen vervoeren. Nou ja, we kregen dus eerdere jaren 750 kilometer van de verlies. En nu maar 450. Het wordt al minder. Ja, dat is vorig jaar al geworden. Als u nou zelf iets zou moeten kiezen, waar de gemeente op zou bezuinigen? Ik zou ze gewoon niet weten, want ja, als, ik, als ik minder hulp zou krijgen... dat zou ik niet prettig vinden. Nee, dat zouden ze voor kunnen bezuinigen, ja. Je zou ik niet weten. Ja, als ik er meer gebruik van maak, zou zeg ik zeggen ja, dat of dat zou ik niet willen missen. Deze zou ik niet willen missen. Scootmobiel. Nee, absoluut niet. Hier twee wat uh, jongere inwoners van kampen. Hallo. Wat vinden jullie nou? Dat moet flink bezuinigd worden door de gemeente. Waarop? Waarop. Ja, precies. Als jij iets zou moeten kiezen. Ja, ze zijn hier dingen aan het bouwen. Zeg maar uh, bij de Oosterrottoeven. Zijn ze een uh, heel water aan het aanleggen voor kano's. Dat kost vijf ton. Nou, dan vind ik niet echt dat ze aan het bezuinigen zijn. Waardoor, als ze dat dan voor vijf ton gaan aanleggen... omdat mensen daar dan doorheen kunnen kanoen, dan... Uh... Jullie hoeven niet te kanoen? Nee, wij hoeven niet te kanoen. Uh, niet voor vijf ton. Nee, kijk, deze jongens kunnen in ieder geval nog een bedrag noemen, want dat is wat lastig. Je kan wel zeggen, oké, okay, doe de straatverlichting uh, s'nachts maar uit, maar geen idee hoeveel dat uh, de gemeente dan oplevert. Dus ik heb een lijst uitgeprint met precies hoeveel alles kost. Bijvoorbeeld die regiotaxi van die vrouw, dat, uh, dat levert wel 140.000 euro uh, per jaar op als je dat maximaal aantal kilometers dan verlaagt. Dus uh, met die lijst ga ik hier de stad in. En uh, ik ga ook even kijken hoe de planzoentjes erbij liggen. Want ze zijn hier heel erg aan het bezuinigen op het groen. Ik ben benieuwd, Josephine. Het gaat natuurlijk om plannen voor alle gemeentes uh, die ermee te maken krijgen. Dus ook voor de burgers en dus voor alle luisteraars. Tot later. Dit is tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Camille Eurlings is in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires vanmiddag officieel benoemd tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. Correspondent Kees Elenbaas sprak met Eurlings vlak nadat hij werd benoemd. Uh, meneer Eurlings, 83 voor, 10 tegen. Echt kantje boord was het niet, hè? Nee, uh, Jacques Roger feliciteerde me zojuist. En hij zei van, nou, dat was echt een hele mooie score. Fantastisch begin, zegt hij. Ja, het is gewoon hartstikke mooi. Het is een mooi begin. Maar ook wel niet meer dan dat. De echte waarde van het lidmaatschap van het IOC zit vooral erin wat je daarmee doet. Daar komen we de komende jaren op aan. Ja. Nu, nu was er op voorhand was er een, een soort controverse, misschien wel in de media gemaakt, uh, dat u over de streep moest worden getrokken. Uh, u moet niet alles geloven wat in de krant staat. Ik heb mezelf nooit naar voren willen pushen. Er zijn heel veel mensen in Nederland die een goed IOC-lid zouden kunnen zijn. Alleen bleek op een gegeven moment dat het IOC heel nadrukkelijk naar een bepaald profiel op zoek was. Men wilde mensen met zakelijke uh, ervaring, met politiek-bestuurlijke politiek, bestuurlijk ervaring en internationale ervaring. Jacques Rogge heeft in de krant zelfs vaak gezegd... Nederland, pas op, want u kunt het lidmaatschap echt kwijtraken... en dan heeft u misschien tientallen jaren geen lid meer... Nou, en daarom was het van groot belang dat wij de kans maximaal zouden maken dat ook met het vertrek van de koning als lid van het IOC wij toch nog een lid zouden hebben. En ik ben gewoon ongelooflijk blij dat dat gelukt is. En uh, er is geen, geen controverse over ruzie met Bolhuis. Ik begrijp dat u zelf nog benaderd heeft. Meneer Bolhuis heeft mij vannacht gewekt met een sms die hij stuurde om me alle succes te wensen. Wij staan heel dicht bij elkaar en wij gaan zondag. Uh, uh, op het KLM Open Golftoernooi gaan wij samen de eerste activiteit uh, beleven waarin NOC, NSF, de uh, topsporters als Richard Krajitschek, Pieter van der Hogeband en ikzelf gezamenlijk een agenda gaan maken voor de Nederlandse sport. En zo hoort het. Teamwerk, daar komt door de baan. Uh, dat is uh, de manier waarop wij de lidmaatschap van het IOC maximaal kunnen gebruiken. Gaat het ook misschien een soort tandem worden met uh, koning Willem-Alexander? Want... We hebben met hem gesproken, hij liet eigenlijk doorschemeren dat hij het heel erg jammer vond dat hij terug moest treden. Tegelijkertijd blijft hij wel actief, blijft hij betrokken. Hij heeft geen stemrecht meer, dat heeft hij nu. Toch een, een tender misschien? Ik hoorde een, een prachtige dankwoord wat onze koning uitsprak... nadat hij die hoge Olympische orde mocht krijgen... hoorde ik uh, hem zeggen dat ook een, uh, een erelid actief kan zijn. Ik ben er vast van overtuigd dat het sporthart van onze koning... heel erg blijft kloppen en wat dat betreft... Uh, ...acht ik mij zeer gelukkig met zo'n erelid die met ons meegaat. En die u gaat ondersteunen gewoon in de komende periode, toch? Dat is fantastisch, echt waar. Zo'n koning, dat merk je hier bij iedereen internationaal... ...van Brazilië tot China. Iedereen is onder de indruk van het sporthart van onze koning. En daarmee doet hij voor Nederland en de Nederlandse sportwereld ongelooflijk veel goed. Ja. Nu, nog één vraagje. Straks wordt er gestemd over de opvolging van Jacques Rogge. We zijn hem allemaal heel erg dankbaar dat Nederland weer een zetel ja. heeft. Met u op de stoel. Maar we hebben zelf geen stemrecht. Zo is dat. Maar goed, na die stemming voor de voorzitter mag ik de eet afleggen. Vanaf dat moment hebben we weer stemrecht. Dus deze moeilijke periode zonder een Nederlandse stem duurt gelukkig heel erg kort. En dat had zomaar anders kunnen zijn. En daarom dat ik ongelooflijk blij ben dat het ons gelukt is om die zetel te houden. En zo gaat het dus. Olympisch netwerken op de golfbaan. De baas van KLM en nu dus lid van het IOC. Camille Eurlings in gesprek met Kees Elenbaas. En over een kleine drie kwartier weten we de, wie de nieuwe IOC-voorzitter wordt. En dan meldt Kees Elenbaas zich uiteraard. En wie meldt zich nu bij de AWB? Kees Kwarks, volgens mij. Dat klopt, Goedemiddag. Nou, het is onstuimig buiten. Toch valt de spits nog niet echt geweldig tegen. 90 kilometer, dat hoort een beetje bij dag en tijdstip. Toch het nodige te melden: de A7 Amsterdam-Horen. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Levert een flinke file op. Vanaf Kopen Saandam tot Purmerend Noord, 9 kilometer. Het verkeer vanuit Amsterdam richting Horen kan beter omrijden. Via de Afrit Volendam over de N247 en de N244. De regio Rotterdam, een ongeluk op de A16 richting Breda op de parallelbaan. Dat zorgt voor 5 kilometer. En daardoor ook vielen op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en knopen de Brechtseplein 4 kilometer. 14 voor 5 is het. Sneuvelt het pensioenplan van de staatssecretarissen Kleinsma en Wekers. Het CDA en de Eerste Kamer is tegen. Maar er is wel nodig voor een meerderheid. In Den Haag, politiek verslaggever Peter Blok. Kan het pensioenplan, Peter, in de prullenbak? Nou, daar is het uh, nog te vroeg voor. Maar het CDA voert de druk voor en achter de schermen inmiddels uh, wel flink op. Dit plan met minder pensioen, ook een minder zeker pensioen in de toekomst... en ook minder belastingvrij pensioensparen, zoals het kabinet wil. Dat steunt het CDA zeker niet, zegt senator Wop Koekstra. Op de eerste plaats eh, is dit een greep in de kast van de toekomst. En u moet zich daarbij voorstellen dat eh, de jongeren... en de jongeren, dat zijn dan de jongeren, iedereen onder de 50, die gaan hier straks de gevolgen van merken. Dat is één. De tweede plaats, en dat eh, is natuurlijk al veel naar voren gekomen... de pensioenfondsen die hebben gezegd... het kabinet kan op zijn kop gaan staan... wij zullen, ook als dat witte VN-kader onverhoopt wordt aangepast... Eh, niet overgaan tot het verlagen van de premies. Dat is twee. En op de derde plaats ja, zit er nog een, een enorm lelijk raafvoorrandje... aan het tweede wetsvoorstel, die zogenaamde accidentenregeling. Ja, daar zijn juridisch en qua uitvoerbaarheid grote bezwaren tegen in te brengen. Ja, kort uh, samengevat. Jongeren zijn de dupe. Onze pensioenpremies gaan niet omlaag. Uh, terwijl het kabinet dat wel graag wil. En wij natuurlijk uh, ook. Ja, En voor mensen die meer dan 100.000 euro verdienen... Uh, verdwijnen allerlei belastingvoordeeltjes weer bij de opbouw van het pensioen. Toch gooit het CDA de deur niet helemaal dicht, zegt ...de eerste Kamerlid Hoeksta. Maar het is denk ik wel belangrijk om nog te benadrukken dat wij als Eerste kamerfractie van het CDA er absoluut niet op uit zijn om eh, het kabinet in de wielen te rijden. Eh, wij gaan alles in redelijkheid en in zorgvuldigheid gaan we beoordelen. Eh, maar het kabinet kan natuurlijk niet verwachten dat als de Raad van State vernietigend adviseert, als de hele pensioensector hierop tegen is en er grote bezwaren zijn vanuit de samenleving, dat de Eerste Kamer dan wel even zijn handtekening zet. Zo, zo zijn we niet getrouwd. Ja, dus hij laat wel degelijk ruimte, ruimte voor de staatssecretarissen Wekers, en Kleinsma zei kunnen de komende maand nog met een beter alternatief komen. Ze moeten wel alle zeilen bijzetten, want ze willen ook 3 miljard euro besparen, bezuinigen door minder belastingvrij pensioen aan ons te gunnen. Nou, Kleinsma, de staatssecretaris, die geeft haar pensioenplan ook zeker nog niet op. En als euh, fracties in de Eerste Kamer zeggen, nou ja, op onderdelen willen we graag nog onsjes meer of minder, euh, ja, dat is natuurlijk altijd ook zo. Dat kan is... ook. Ja, maar dat is altijd ook zo. Het is goed gebruik in Nederland dat je natuurlijk altijd met elkaar in overleg blijft tot de stemmingen. Ja, ze blijft in overleg tot de stemmingen en ze zegt uh, met alle fracties uh, ga ik in overleg en uh, ik snap dat ze onsjes meer of minder uh, willen en met mij is daar over te praten. Met Kleinsma is er dus uh, over te praten. Nou, begin oktober weten we meer of en hoe het pensioenplan uh, wordt aangepast om ook het CDA in de Eerste Kamer over de streep te krijgen, want het kabinet wil natuurlijk graag die 3 miljard binnenharken. Peter Blok. Dit is het NOS Radio Angel Nou, met Tim Overdick. Don't look at me, it's way too soon to see what's coming be, be. We've got nothing to lose Don't look at me, I can't deny The truth is plain to see Don't To lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. En nou is hij echt afgelopen. Het oude vertrouwde geluid van Paul McCartney. Een single van deze maand is, dus, Hoe noem je zoiets? iets? Nieuw. Gerrit strak, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En Gerrit, de mensen die vandaag kletsnat zijn geworden... zijn het vast niet met ons eens. Maar voor jou als weerman is dit fantastisch weer. Dat klopt helemaal. Vertel. Nou, er gebeurt ontzettend veel. Uh, we hebben te maken met twee depressies... die als het ware, ja, die draaien gewoon om elkaar heen. De eerste, die heeft uh, vandaag in het oosten van het land... heel veel regen veroorzaakt. Sinds middernacht... Is daar uh, de toppen, dat was Winterswijk, waar bijna 80 mm is gevallen. Nou, dat zijn hoeveelheden waarvan de frequentie minder is dan één keer in de honderd jaar. En uh, ja, ook zeg maar, Haaksbergen, dat is ook een plaats waar heel veel gevallen is. In Overijssel. is dat. Maar goed, daar dus heel veel regen. Uh, nou komt er vanuit het westen een nieuw regengebied aan. Dat heeft inmiddels uh, Noord-Holland al bereikt. Dat is dus van nou ja, ja, dat andere laag. Ja, dat is nummer twee. En uh, die zal opnieuw voor veel regen zorgen, vooral in het westen en in het midden van het land. Daar nou, verwacht ik voor uh, vanavond uh, tot middernacht zo'n 20 à 30 millimeter regen erbij. En er staat ook nog een keer heel veel wind bij. Op dit moment staat er windkracht 8 in Hoek van Holland aan de kust. Terwijl het in het noordoosten van het land slechts windkracht 2 is. Ja. Nou, dat soort verschillen, dat, uh, dat heb je zelden in dat, Nederland. Uh, dat is wat jou ook zo opgewonden maakt als weerliefhebber. Ja. ja, zeker. Voor Liefhebbers uh, zijn, dit, uh, zijn dit de, de, de topdagen. Hey, uh, blijft het zo de komende dagen? Nee, dat niet. Het wordt uh, uh, een heel stuk rustiger. Morgen dan trekken die lage drukgebieden weg. Die versmelten ook, als het ware. Morgen hebben we een noordenwind. Er kan af en toe nog een bui voorkomen, vooral in de middag. En dan daarna dan is het echt wat rustiger weer, met duidelijk minder wind. Er kan nog af en toe een bui voorkomen. Maar de zon schijnt ook weer af en toe. Temperatuur die zit op zo'n 17, 18 graden. Gerard Hiemstra. Fijne dag. We gaan naar België, want daar is een heuze pandarel. Premier Di Rupo is in China en tekent daar morgen een overeenkomst... om twee pandaberen naar België te laten komen. Maar België zou België niet zijn als de Vlamingen en de Walen... er niet onmiddellijk ruzie over zouden krijgen. Joris van Poppel in Brussel, was er aan de hand? Ja, die twee pandaberen die worden uitgeleend aan een dierentuin in Wallonië. En je begrijpt het al, de grootste dierentuin van Vlaanderen... die is daar kwaad over, dat is de zoo van Antwerpen. Heel belangrijk, koninklijk zeggen ze daar. We doen wetenschappelijk onderzoek... hebben ze vandaag nog op de televisie lopen benadrukken. Wij hebben die pandaberen nodig. Hebben ze in het verleden ook al geprobeerd... om die panda's uit China voor tien jaar uh, uh, te krijgen. Dat is toen mislukt. Ja, nu gaan ze naar Wallonië, daar zijn ze in Antwerpen. Kwaad over. Maar daar hebben we nog geen politieke raam mee, jongens. Nee, maar dat duurt in België nooit zo lang. De, de, de NVA, ja, zo gaat het hier. De, de Vlaamse nationalisten, de uh, Vlaamse nationalisten... een grootste oppositiepartij, die is er meteen opgesprongen natuurlijk. En die maken zich vooral kwaad over het feit dat die, die Waalse dierentuin... zo'n beetje in de achtertuin van Elio Di Rupo ligt. Di Rupo is premier van Mons, van, van Bergen. En die dierentuin ligt daar vlak in de buurt. Dus ja, de NVA, de Vlaamse nationalisten, die, die zeggen... Di Rupo trekt zijn eigen dierentuin voor. En hij moet premier van alle Belgen zijn. Dit kan absoluut niet door de Beugel. er komt een interpellatie aan, hebben ze al aangekondigd. Ze gaan er Kamervragen over stellen zodra het recess hier is afgelopen volgende maand. Maar uh, die Roepen is nu in China, dus die al op een of andere manier deze kritiek al moeten pareren. Hoe doet hij dat? Nou ja, hij heeft de Waalse dierentuin op de eerste plaats... die heeft gezegd dat nou Antwerpen ja, ook zelf maar zo'n dossiertje in had moeten dienen in China. Dan hadden ze misschien zelf ook wel twee weer gekregen. Dat is ook wel een puntje natuurlijk. En die Roepo zelf, ja, die, die trekt zijn handen ervan af. Die zegt van, ik heb hier niks mee te maken. Ik trek die, die Waalse dierentuin echt niet voor. Maar morgen gaat hij wel die overeenkomst tekenen. En hij heeft ook gezegd dat hij de kwestie dan ook nog zal aankaarten... bij de Chinese premier... Wie weet kan hij nog een goed woordje doen voor Antwerpen. Ik heb misschien een oplossing, Joris. Het zijn twee pandaberen. Dan gaat het toch één naar de, de Walen en één naar de Vlamingen? Of moeten ze per se bij elkaar? Nou, dat is een geniale oplossing. Ik zal hem hier meteen voorstellen. Want het was wel de bedoeling dat ze eerder met z'n tweeën naar Antwerpen zouden gaan. Deze... Pannenberen moeten bij elkaar blijven. Dat is een eis van de Chinezen. Dus ze kunnen niet gesplitst worden. Ze zullen er op een of andere manier bij elkaar moeten blijven. Je zou misschien uh, een dierentaan op de taalgrens kunnen vinden. Dat zou nog wel kunnen. Dus dat er eentje links en eentje rechts van de taalgrens... toch heel Belgisch uh, de oplossing zouden kunnen aandragen. Maar uh, eentje naar Antwerpen en eentje naar Mons... dat ligt een uur rijden van elkaar... Dat ja. is mogelijk ja. Met een beetje bezoekregeling zou je wat kunnen regelen. Nou, het is aan die roepen <laughs> om dat uh, op te lossen in China. Hij praat daar en wellicht uh, dat hij bij terugkomst daar een goed antwoord op heeft. De pandarel in België, Joors van Poppel. Dank wel. Later deze uitzending gaan we natuurlijk naar Washington, naar Wessel de Jong. Want daar wordt uitgebreid gesproken op dit moment in het congres over dat plan voor Syrië. Die, ja, die aanval die eraan lijkt te komen, maar toch eerst politieke steun moet worden gegenereerd om het voor Obama inderdaad mogelijk te maken. En dan fiets daar nu weer Frankrijk met de vn veiligheidsraad doorheen. Een hoop diplomatiek gepraat en daar gaan we ook uitgebreid over praten. Later deze uitzending met uh, Dick Leurdijk, die daar van alles van weet. Internationale betrekkingen. Tot zo.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 Voor nog meer succesverhalen kijk je op onze Facebookpagina. Of bel voor een afspraak bij een van onze vestigingen. Inschrijven kan nog. Slagen doe je bij zak. Benieuwd naar de geheimen van succes? Koop ook je ticket op challengerday.nl Wilt u ook tot 30% besparen op energiekosten? Ga dan naar de site van OnderhoudNL. Altijd goed in onderhoud.nl Altijd goed in onderhoud.nl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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl.